Jan van der Putten met het nos journaal van de 5.000 varkenshouders moeten er de komende jaren zo'n 2.000 verdwijnen. Dat is nodig om de sector weer gezond te maken. Het plan is opgesteld door de Rabobank, het Ministerie van Economische Zaken en de producentenorganisatie Varkenshouderij. Nu leiden de meeste varkenshouders verlies door overproductie, lage opbrengsten en hoge kosten. Bedrijven die blijven bestaan moeten weer winstgevend worden. Varkenshouders die stoppen worden gecompenseerd. In Utrecht zijn drie jongeren gearresteerd die stenen hadden gegooid naar een bus. Dat gebeurde in de wijk Overvecht. De jongeren van 17 en 18 werden vannacht op heterdaad betrapt. De politie onderzoekt of ze ook andere bussen in Utrecht hebben bekogeld. De boetes gaan flink omhoog voor medicijnfabrikanten die tekorten veroorzaken. Minister Schippers verhoogt de boete van 45.000 naar 820.000 euro. Aanleiding zijn de problemen met de levering van het schildkliermedicijn Tirax. Door een verhuizing had de fabrikant onvoldoende medicijn op voorraad. Daardoor kwamen 350.000 patiënten in problemen. De man die gisteren in Utrecht op straat is doodgeschoten... was getuige in een liquidatiezaak. De man van 45 is de tweede getuige in de zaak die is vermoord. Het gaat in een zaak tegen een criminele bende... die wordt verdacht van het voorbereiden van liquidaties, wapenbezit en drugshandel. De Britse markten lijken ervan uit te gaan dat de Britten vandaag een brexit afwijzen. Het pond Sterling staat op het hoogste punt in weken. En dat wordt door veel deskundigen uitgelegd als een teken van vertrouwen dat er geen brexit komt. Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht weer ingetrokken. Er werd gewaarschuwd voor onweersbuien met veel regen. Voor het hele land geldt nu code geel. Het is vandaag warm, 25 tot 32 graden. Later vanmiddag en vanavond opnieuw enkele zware buien. Mogelijk met onweer, hagel, veel regen en zware windstoten. Morgen af en toe zon en opnieuw buien, vooral in het oosten. Daar wordt het 26 graden, in het westen 22. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Brugge 7 kilometer. Verder heel veel verdraging op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer en een half uur oponthoud door een ongeluk. En bij de Hubertus-tunnel op de N440 van Leiden-Dan naar Den Haag gaat het ook niet goed door technische problemen. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFN. -M -M. Met nu de Muziekboulevard. Een hele goede middag luisteraars, donderdagmiddag. dus is Muziek Boulevard live op ZFN. ZFM is te ontvangen op frequentie 106.9 of Psycho Kanaal 40... maar ook op internet en ik kan u meekijken www.zfmlive.nl Met om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderwereld van ZFM... maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving en ik kan u garanderen dat er is genoeg en uiteraard ook lekkere muziek. En vandaag start ik met Elvis Presley What Now My Love, een speciale opname met een groot orkest en gevolgd door een Nederlandstalig plaatje van dik hout Tot Jij Mijn Liefde Voelt. Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier en de techniek is in handen van Ronald Kraaienstein. My dream. Monica! Closing in on me Here come the stars Tumbling around me And there's the sky Where the sea should be What now my love Now that you're gone To go on alone, no one would care, no one would cry if I should live. Thank you All's the day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 Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer je even uit, Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde zou er bijna emotioneel van worden. Stil. Dus we gaan uh, een beetje een beetje meer tempo maken. Welcome land of fame, Het gedicht van vandaag heet De Zon. Hoog aan de hemel, glimlachend, stralend. Hoog aan de hemel, brandend, koesterend. Hoog aan de hemel, versluierd, verscholen. Heldere lucht, versluierd door wolken. Hoog aan de hemel, wij zoeken de zon. Toon ons vol wijsheid, jouw stralend gezicht. Onzichtbaar, verscholen. Jouw verspreidend licht, verwarmt ons hart, koester ons leven, verhelder onze blik, om zonnig onszelf te geven. Te stralen op dagen, in moeilijke tijden, omarmend de mensen, om warmte te verspreiden. Hoog aan de hemel, stralend jouw gezicht, afdalend naar de aarde, onze harten verlicht. of September. Mama just hung her head and said, son, Papa was a ron stone. Wherever he laid his hat was his home. And Papa had three outside children and another wife And that ain't right hey, Heard some talk about Papa doing some storefront preaching Talking about saving souls and all the time leeching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 Deze wordt geopend door wethouder toerisme en economische zaken Gerard Kuipers. Aansluitend kunt u genieten van een van de leukste evenementen van Zandvoort... namelijk Culinair Zandvoort op het Gasthuisplein. Locatie Zandvoortsmuseum, Zadeweestraat nummer 1... telefoonnummer 023 5740280. En de website is www.zandvoortmuseum.nl. En volgens mij had jij nog iets te vertellen over uh, Amsterdam Beach... Ja, ik denk dat er niet zoveel uh, mensen hier blij worden als je het Amsterdam beach noemt. Maar dat is maar van horen zeggen, hè? dat weet je nooit zeker. Nee, nee, nee. Er was iets met een, een station, geloof ik, gebeurd. Hè? Ja, Zo, hè? Ja, ja, ja, dat had plotseling een andere naam. Zonder dat we het zelf wisten. Ja, dat leuk is dat. De, de column, column van, van de, de week, week. Van, van, van, Examenvrees. Het is een vrolijk beeld. De tassen aan de vlaggenstokken in de straten. Het harde werken is beloond. De zenuwslopende wachten bij de telefoon beantwoord. De ontwaning mag komen. Dansjes, gillen, uitzinnigheid, limlachen, gekkigheid. Alles kan op zo'n moment. En terecht. Niet alleen de scholieren zelf, maar ook de families eromheen stralen van trots. Ook daar een stressfactor minder. Het is tijd voor feestelijkheden bij alle fantastische geslaagden. En dan is de vraag: welke vervolgopleiding wordt het? Misschien eerst iets van de wereld willen zien? Direct werken of een leerwerkcombinatie. Een lief telefoontje van ons eerste pleegkind. Hij volgt een kokopleiding en heeft als eindexamenopdracht een high tea uitserveren of hij daarbij aanwezig zouden willen zijn. Maar natuurlijk, kleine jongens worden groot. Ik weet nog, als de dag van gisteren... dat ik hem met mijn regenboog macaroni saus... geïnteresseerd kreeg in de keuken. Hij stuurt een foto in wit kokstenu... met heuze kokmits op. Zelfs heb ik afgelopen weekend... ook enige onderbuikkriebels mogen ervaren. Tijdens de twee uur wachttijd... na het volbrengen van mijn theorie... en praktijkervaring voetreflexiologie... Die tijd moeten ze verbieden. Maar hoe heerlijk dat je de uitslag direct krijgt. Helemaal als deze glansrijk positief is. En helemaal als je drie dames voor je hebt zien gaan... die binnengeroepen werden en je daarmee al wist dat het dan foute boel was. Er ging toch wel een klein gejuich van ons uit toen de rest geslaagd bleef. En ook bij onze ontlading. Geen feesten en partijen nog. Wel ja, een groepsfoto, een drankje, de eet en nog anderhalf uur durende uiterrit naar huis. Ook voor mij, gekscherend een moment, de vlag uit met tas eraan. Dat was toch wel een heel geestig thuiskomen. Tja, en wat dan? Misschien gewoon alles tegelijk. Een oceanografie-studie volgen aan de Hawaii Pacific University in Amerika... met kokmuts op je hoofd, onderwijl Arabisch lesgeven aan Tiki's. Het leven blijft tenslotte een uitdaging... Nee, die schoren. Ga je wel even niet starten. Ga dan even opnieuw proberen. Neem me niet kwalijk. Ja.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 The buffet moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop.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 Justin Timmerleek heeft Hans weer een mededeling... in het kader van het algemeen nut. Nou, of het algemeen nut is, dat vraag ik mij af. Ik krijg net een bericht binnen van de, van de Nos. Een man schiet om zich heen in een Duitse bioscoop. In de Duitse plaats Viernheim heeft een gewapende man zich verschand in een bioscoop. Dat melden verschillende Duitse media. Volgens de Hessische Rundfunk schoot hij om zich heen... en zijn 25 mensen gewond geraakt. Volgens Bild drong het de vermomde man kort na 15 uur... De bioscoop binnen. Hij had een vuurwapen in de hand en een patroongordel om zijn schouder. Volgens deze bron zou hij een keer in de lucht hebben geschoten. De tientallen bezoekers vluchtten daarna naar buiten toe. Vierheim ligt tussen Frankfurt, Main en Mannheim. Ik had een, een andere in mijn hoofd, maar ik denk dat ik deze maar even doe. Dat, dat pas ander. been standing in since the day she saw him walking away now she's left cleaning up the mess he made so father's bigger to your daughter Zoals ik net al aangekondigd had, is van het weekend culinair Zandvoort. Van 24 juni, van 5 tot 26 juni, half tien s'avonds. Op 24, 25 en 26 juni vindt op het Gasthuisplein in Zandvoort... voor de achtste keer culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten... chocolade, koffie en gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, wordt het hoog tijd... En is het de volgende misschien handig om te weten. Een hapje gaat niet zonder een drankje. En daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. Tijdens het evenement kunt u uitsluitend met scharrekoppen betalen. En deze zijn per 10 te koop bij twee kassa's op het terrein. U kunt hier ook pinnen. Eén scharrekop staat gelijk aan één euro. De rechten kosten maximaal zes scharrekoppen, dus zet euro. Tijdens Culinair Zandvoort vindt u bij kassa in Culinair Krant. Deze krant staat boordevol informatie, een must be have... om mee te nemen naar culinair Zandvoort op 24, 25 en 26 juni. Ze zijn geopend, Culinair Zandvoort, vrijdag 24 juni van 5 tot half 11. Zaterdag 25 juni van 4 tot half 11. En zondag 26 juni van 3 tot half 10. Culinair Zandvoort wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers... en is afhankelijk van sponsoring.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 The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you I happen of. again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome. I could be loathing. just some a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Mm -hmm. But all the looks were too sad. I tried a little Freddy. Mm -hmm. I've got an into Tim. Zeggen we gezondheid als iemand niest, maar niet als iemand hoest. De Kreet Gezondheid hebben we waarschijnlijk te danken aan paus Gregorius I. Toen Gregorius in 590 na Christus aan de macht kwam, was er net een epidemie uitgebroken in Rome. In de hoop de ziekte tegen te houden, spoorde de paus zijn onderdanen aan om hardop een zegeningen van God te vragen wanneer ze werden geconfronteerd met de pest. In de middeleeuwen werden niezen, meer dan hoesten, gezien als een zeer besmettelijke symptoom van de pest. Omdat er vaak speekseldeeltjes die in de rond vliegen. Een nies werd daarom al snel begroet met de spreuk Kyrialysem, heer ontfermu u, of gezondheid. Op die manier hoopten omstanders, de niezende voorbijgangers, te behoeden voor de pest. Trowdown van 25 juni en 26 juni. Na het succes van de afgelopen twee jaar... vindt u op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni... de tweedaagse sportevenement Beach Trowdown plaats. Beach Trowdown is de ultieme fitnesstest op het strand. Opgericht op de band tussen verschillende bevrienden crossfit... communicaties te verstevigen. De sport te promoten en wedstrijden toegankelijk te maken. Het strand van Zandvoort biedt de perfecte locatie. De zee het zand en de vrije toegang voor toeschouwers tot het toernooi. Door in buddyparen te werken creëren we een unieke dynamische tijdens de workout. Dit het voor de atleten en toeschouwers zo bijzonder maakt. Kijk voor meer informatie en om je heen om te melden website www.beachthrowdown.nl. En het, kost, het hele evenement kost 40 euro. En de locatie is uiteraard het strand. Mami, ik weet dat je het gaat gustar Despacito, mami, yo sé que te mami, ik weet dat je het gaat encantar, Mueve, dale, man. Tipt als een zomerrit, Hans. Ja, dat, is een, dat kan ik me eigen voorstellen, ja. De Porsche Racing Days van 25 en 26 juni. Tijdens de Porsche Racing Days... komt een groot aantal krachtige nieuwe Porsche bolides in actie. Dat wordt zeker vuurwerk. Meer informatie over het programma en de tickets... zie de website www.circuitparkzandvoort.nl. En de locatie, uiteraard... Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alfenstraat 108. Zijn we hebben ook nog een telefoonnummer: nul vijf zeven A beautiful day van YouTube. We zijn er alweer bijna. Dus we gaan eruit. We gaan eruit met Sylvia van Focus. En we zien elkaar weer. Of we horen elkaar weer, liever gezegd. Naar de boodschappen en het nieuws.